Oh um. Leer maar het land op de hoek, ik ben zo weer terug. dat je Otis ziet. Nee, daar bemoei ik me niet mee. Oké, okay, vergadering over 5 minuten en ik wil dat iedereen aanwezig is. Duke, weet jij waar Otis is? Nee, heb ik niet gezien. Waar was ik gebleven? Oh, oh ja. Hm, de jersey koe. Hm. Hé, hey, Benny Boy. Hé, <laughs> hey, hey, jij. Hebben jullie Otis gezien? Ja, ik weet precies waar Otis is. Maar jullie blijven bij hem uit de buurt, oké? Okay? Ja, tuurlijk. Als jij dat wil, Ben. Maar uh, die vergadering, dat doen we later dan. Ja, later. Ja, dat hè. Wel. Hé, hé, hé, hé. Ja, dat is het. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé, hé. Hé, hé, hé, hé. Oh, het is. Oh, Ben. Het is vast niks. Hij zal heus wel op tijd zijn. Geloof me. Oké, laat me los. Kijk nou uit. Laat me los. Laat me los. Oké dan, attentionio. Ik heb een nieuwe sport bedacht en die heet heuvelsurfen. Zet je hoef op. Ik kijk wel, ik kijk wel. Weet je zeker dat dit veilig is, Otis? Oh, pek, kom op, veilig? Het is zo veilig als wat, man. Sinds wanneer is surfen niet veilig. Puntje voor Otis. Oké, zout, likje. Goed. Let's go down. Oké okay dan, ik wil bij het raam. Mag ik achterop? Denk na. Dit wordt echt jullie doop. Ah, ready Onyx. Oh, even wachten. Fotootje. Faukao, foto, Faukao. Foto. E Cheese. Saibe. Hey ja? Hoe kom jij naar in die appel? Dat is appel? Mm -hmm. Oh, nou, hij zat eh uh, zat eigenlijk eh uh, hier aan vast. Oh. Eh, uh, Otis. Wat? Wat? Wat gebeurt er? Kijk, op dit soort momenten oh. zeg ik dan altijd. Moeder! Oh, Moeder! Oh, oh, nee! nee! Okay, okay. this is really cool. Niet chillen als een bal aankomt. du En voor we gaan beginnen, we hebben een jarige. Evert de Hond is dertien geworden. Ja, dat zijn honderjarigen. Ook niet vergeten dat... Morgen. Hey pa, kijk eh uh, jij wil natuurlijk weten hoe het komt dat ik hier binnenkom met die eh uh... ga ja, opbloft de kip in mijn vacht en dat kleverige olie dat dat olie spul. <laughs> en jij ja, nou, ik denk dat jij <laughs> jij vindt dit een giller. Ik zweer, want als iemand nou humor heeft, dan ben jij mijn vriend, de gewezen persoon. Ik bedoel dat wij toch iedereen hier zitten. Ga omdat... nou maar zitten. En uh, ik ik ga wel zitten. <tie> cool. <tie> sorry, ik cool. Nou, sorry, ik kom niet. Ja, er ook vrij. Ja, oké ja zeg. Zoals ik dus zei, niet vergeten vandaag met happy hour gratis bier. Eh je hebt geloof ik een dooi bij in je neus zitten. Oh. Nee, die is niet dood. Oké, okay, het eerste punt van vandaag. Grijsen marktproducten. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar het kopen van mensproducten van de eekhoorns en maffia is absoluut verboden. Ja, dit is een beetje een ongelukkig moment. Wacht even man, wacht. Franky kom hier. Franky kom hier. Nee, ik ben niet. Kom hier. Ik doe je hele scheep pijn. Franky kom hier. Ik heb je verfouden. Dat doet zo lang af. Ik lig vooruit, centje. Nu. <laughs> <huch> Sorry man, Franky snapt iets niet. En de neijjes, welke tipe wou je? Ja, eh uh, ja, dan eh uh, ga ik me ophangen aan meneer Jordan Air. Forget about them. Dank je. 2e punt. En heel belangrijk, weer zijn er coyotes gezien. Het zijn vrede en keiharde dieren. Regel nummer één, blijf in groepjes. Regel nummer twee, blijf te allen tijden op het terrein van de boerderij. En nummer drie, wees voorzichtig alsjeblieft. Oké, aan het werk. Moe vandoor nu. Kijk niet om, kijk niet om. Stap, stap, stap, stap, grote Otus. stap. Ah. Zou je misschien nog even willen blijven? Hij is ik doei. Oké, okay, Miles. Wat vind jij? Hm, ik vind je een bofkont. De meeste koeien hebben maar vier hoeven, maar jij krijgt er één extra recht in je Oké, okay, <laughs> ja, heel aardig. Pa. Zit. En hij ging zitten. Oké, okay. luister. Ik wil niet eens weten met wie je aan de telefoon zat. Het waren die Govers. Ja toch? Nou ik Nee, ik wil het niet weten. Waren het de Govers? Ja, weet je niet. Ik... Nee, niet. Ik wil het niet weten. Waarom luister je nou nooit? Waarom zet je mij toch steeds voor schut? Oh ja. Dus dit zit gaat over jou. Ah, waar was je vanmorgen, Otis? Ik mag er wel een beetje lol maken, Dat moet je ook eens proberen. Het begint bij een lach en die lach wordt groter. En hij groeit. En... Je hebt me beloofd oh. om te helpen met het hek en je weet dat er coyotes er weer zijn. Oh, coyotes. Ik ik ik snap het niet. Wat maakt het nou uit? Het zijn coyotes. Zijn ze mini? Wij zijn groot. Wat kunnen die dat doen? Jij moet nog veel leren. En weet je, ik geloof ook niet in het hek hoor. Dat houdt dat houdt ze echt niet buiten. Dat hek beschermt ons huis. En zolang als ik zal leven, loopt niet één dier, enige gevaar binnen ons hek. Oké, okay, dat hoort bij jou. Bij jou, oké? Okay? Als je me wilt leren om een echte leider te worden, hou dan maar op. Geef het op. Het is niks voor mij, pa. Kijk, als ik het mocht zeggen, werd alles anders. Ieder dier voor zichzelf. Zo zou het moeten zijn. Otis, een man komt altijd op voor zichzelf. Maar een groot man komt op voor anderen. Nou zeg, ben ik toch weer mijn pen vergeten? En je avonddienst? Ik kom heus wel. Otis, je moet toch ooit volwassen worden? Ja. Als je alleen maar je tijd besteed aan lol maken word je nooit gelukkig. Nee? Nou, let jij maar op. Ah. Eh, boem ja. dan weer Ik doe de vleessoorten van het dier waar ik op spring. Zwarma! Hierosh! Rush! Bief. Als je dan stoppen, vind ik het helemaal niet erg. Audi Audi. Audi Audi. Hallo Audi. Hey Meddy, leuk zeg ben je er weer. Leuk benoemen zeg, gekko. Zeg eens, schuif door. Hey, schuif door. <lacht> Oké, okay, nu jij. Zeg, oh, de wind waait. Oh, de wind waait. <laughs> ja. oh, Oké, okay, meis. Ga maar we weer lekker spelen, hè? Dag, Odie. Oh. Oké okay, dan. Hé, hey, wie is zij? Oh, ze zijn hier nieuw. De boer heeft ze gered. Oh, dank u wel, boer. Ja, een ongeluk met hun kunnen. De enige overlevende. Hm. Zij heeft mijn steun nodig. Oh, wacht, wacht, wacht. Oh. Neem niet kwalijk. Ik ik zag jullie zomaar voorbij lopen en eh oh, Ho, hey! Oh, kijk nou, kijk nou toch. Je bent eh uh... zwanger? Eh uh, ja, natuurlijk hè. Oh ja, want het is nou het is nauwelijks te zien hoor. En zeker niet als je recht opstaat <laughs> en en snap je en en en niet naar kijkt. Nou, aan profiel ziet het er wel wat zwaar uit, maar ik be eh uh, bla blakend. Ja, ik bedoel ja, blaakt. <coughs> Ik ik ben autistisch. Uh ah, -uh, niet doen Daisy. Er staat een L op die jongen's voorhoofd. Nee, nee, dat ben ik. Ik ben een slangenbuis. <laughs> C X M Q. Hé, wat een ku. Oh, wek acht en ga. Kijk, ik zal jullie verwelkomen op de barnjaar. Meer niet. Ik denk dat jij en je niet kijken. Klemtoon op niet. Heel gewoon niet kijken. Dit is mijn vriendin Bessie. Ach, wat een schatje. <laughs> Het was leuk je te ontmoeten, Otis. Ja, ook u. Uh, <laughs> jij ook. Andersom. Oh, man. Ze is niet echt jouw type, maar ik zie wel wat in die vriendin. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, <laughs> ai. Slaapt! Ha ha ha! En veilig! En vet! <middels> Wat gebeurt er allemaal? Ja, elke pink en elke koe komt naar deze dansstel toe. Meneer de boer heeft een lot mee door de spouwenfeest en gaat ervoor. this is wel prachtig zeg. Hm. Zie je wel, op tijd. Dat zei ik toch? Ja. Kraam. Oh, ik heb kraam. Oh, wat een kraam zeg. Oh. oh. En hij is weg. Hallo knul. Pa. Ik heb nagedacht en ik wil je excuses aanvaarden. O, oh, echt? Tuurlijk. Kijk, want zo hoort het. Ik bedoel... Nou, oké. Okay, uh... Ik wil je niet teleurstellen, pa. Ik probeer alleen een beetje plezier te maken. Wat een prachtige nacht. Ik weet nog goed dat ik hier vaak zat met je zusje. Ik heb geen zusje. O, oh, ja. Dan was jij het dus toch. <laughs> oké. <Okay. laughs> Dank je. Dank je. Dus alles kids. <laughs> alles kids. Oké, want ik wil jullie wat vragen. Eh uh, al mijn vrienden gaan vanavond naar de schuur en niet dat mij iets kan schelen hoor, maar eh uh, blijkbaar ben ik nodig. Ik heb een grote solo in één van de musicalnummers. Ik zei nog ik zei nee. Weet je? Maar toen keken ze zo. <laughs> maar ik zei nee, ik ga. Maar eigenlijk kan ik dan niet mijn dienst overnemen. Ik bedoel, het is mijn dienst van mij. Dus het is niet van hem, snap je? Ik ben niet egoïstisch, wat van mij is voor mij en eh uh, <laughs> je weet hoe dat gaat. Maar wat denk jij? Otis Ik heb nooit gedacht dat ik iemand zou worden. En al helemaal niet dat ik verantwoordelijkheid zou krijgen. Maar ineens was dat wel zo. Dat was de dag dat ik jou tegenkwam. Ik was op weg naar het weiland toen ik ineens dat kleine kalfje zag. Heel alleen, niemand te zien. Weet je nog, voordat je zo'n rotzak werd? Nou, ik nam je die avond mee... Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Maar toen ik naar de hemel keek, had ik kunnen zweren dat alle sterren dansten. Op dat moment wist ik dat dit mijn plek was en mijn verantwoordelijkheid. Door jou heb ik dat kunnen inzien. Ik hou van je knul. Jij wil nou eens eens naar die schuur of niet? Ja, eigenlijk wel ja. Eh uh, niet dat het wat jij zegt eh uh, nou, nou niet dat het niet onwijs is ofzo, maar Niemand zegt onwijs. Ik zeg onwijs. Ja hoor, dat zeg ik. Ik soms zeg ik toauw en dat zeggen. Nou, dat is heel indrukwekkend. Veel plezier. Ga maar. Ik neem je dienst al over. Bedankt pa. Je, je, je bent te gek. Odes. Ja. Wees een echt groot man. Ja, ja, ja, ja, dat is dat spreekwoord toch? Een man komt altijd op voor zichzelf, maar een groot man die overbrugt de bla bla bla. Toch? Dat onthou ik voor altijd. <lacht> Hop. Ci vediamo, benezel. Questa è bombastico. O io ho da zambombastico, un lista bombastico, è fantastico, uno mename Fantastic, me me, but menam mebatcha Hou oh, lekker bij dan. <laughs> Houd die vast. Hou op. Ik vind hem ja echt schattig. Dan gaan we eens wat bombastisch. Dan fantastisch. En dat wordt de enige recht. Biggie. Oké, okay, het wordt een fantastische avond mensen. Hey knol, haal je hoeven van de bühne. Je bent geen artiest man. Of ben je het slechtste paard van stal? Ja, zo is ie wel. Oké. Okay. Oh, moet jij erom lachen, hè? Kalkoen. Heeft iemand voor mij een goed kerstrecept? Daar zit de kerstkalkoen. We gaan allemaal een keer. En niemand weet wanneer, maar jij weet dit wel, hè? Met de kerst. Uh, uh, Oké, okay. om er aan het goed te beginnen, hebben we een bijzondere act. Terug op vele verzoek. Dames, speciaal voor jullie. Onze eigen. Autos. En de crew. Ja, ja, ja. is je dat die diep in de nacht? Hm. <lacht> waar waar is die bume bezig? <lacht> weet je wat? Ik ga nu iemand bellen. Ah, oh, laat hem toch. Nee, ik bel gewoon wie ik wil, en wanneer ik dat wil en dat is precies wat ik nu ga doen want ik weet wat er gebeurt. Meneer Lomp, ik hang maar wat en hang en kijk de tv en ben gewoon lomp. Oké, okay, meneer Lomper, dit kan gewoon niet. Het is de pizzaknul. Ik ga wel. Ik doe het, ik doe het. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Wow. Eh, uh, bedankt. Uh, heb je die kleine? Nee, laat maar zitten. Zo, so, we hebben wel veel pizza besteld, hè? Ach, we geven een groot mensenfeest, hè? Gewoon, een feest. <laughs> en we vieren onze mensen, mensen zijn. Gaaf, ik hou wel feesten. Mag ik? Uh... Nee. Wow, wow. Oh, oké. Okay. Nou eh uh, tot ziens dan. Ik kom niet. Je verliest. Oh, mijn arm is gevallen. Mijn eh uh, mijn arm met een kunstarm zeg maar. Wauw! Ik vind het zo erg voor u dit. Moet ik misschien helpen? Nee, ik kan niet van hulp. Ehm uh, um, wat mag niet van mijn geloof. Ik ik ben een geen hulpgetuige. Oh. Cool ik ik ben katholiek. Maar wat doe ik met dit? Ja, uh, weet je wat? Ja. Hou maar, hij is toch vies nu. Echt waar? Oké. Okay. Gast, ik heb een arm. Ja, gelukkig. Ik doe jullie jullie ik geef nooit op nee ik geef nooit op ik blijf vechten ook alle ik, ik kom erop. want ik geef nooit op ik heb in mijn kop dat ik me nooit verstoo ik blijf staan tot aan mijn laatsteat de maar ik geef. van daar eens. Sorry dat we nog zo laat langskomen, maar we hadden nog een andere afspraak. Goed, 6 van jullie gaan met ons mee. Degene die geluid maakt mag mee als hij er gezelschap houdt. Jongens, dins maar uit. Jij neemt vanavond niet één kit mee, geloof me. Hou jij ons dan tegen? Hm? Gebeurt er dan een wonder? Hoeveel eer het dan doen? Hou jij ontsteeg? Ha? Huh? Nee. Maar hij wel. Ben. Hoe gaat het Ben? Ja, we kwamen even langs, maar jij was er niet. Zet die kip neer, Frank. Stil, Ben. Als jij erop staat, dan komen we alleen voor de gezelligheid, dat is alles. We zijn gek op de kippetjes, heheheheh. <laughs> Zo ben ik, Ladykiller. Jij bent alleen wel een beetje in het nadeel, Ben. Wij zijn met z'n zessen tegenover één oude vette os. Oh ho, ho, ho, ho, Kom igjen her, grote vissen Ha, <laughs> ha, ha, pans ofzo. De oh. vergadering gaat nu beginnen. Ja, maar wie leidt de vergadering? Daar vergaderen we over. We gaan daar over wie de vergadering moet leiden. Is dat toch een goed idee? Laten we daarover vergaderen. Ben is er niet meer en iemand moet het doen. Waarom nomineer ik hierbij mezelf? Oh, wow, ja, mooi. Honden zijn luisternoeven, honden zijn waakzaam, ze zijn trouw en heel beschermend. En ze likken zichzelf. Ik wil geen leider die zichzelf likt. Ik ook niet. Ja, maar, ik, ik kan het zelfs niet eens bij. Ik doe dat niet. Niet meer. Eén keer. Ik was eenzaam, verveeld en had lekkere trek. Ja? Nou, ik heb je ook wel eens uit de wc-pot zien drinken, hoor. Jij ah. drink uit de bispot. Jij, jij drink uit de, de bispot. bispot. Ja. Jijn bak was leeg, beste vriend. Kom op, we dwalen weer af, jongens. Doek, met al respect. Maar jij hebt kwaliteiten die je ongeschikt maken als leider. Ja, zoals... Oeh! Ah. En dus? Hé, hey, kom op. Dat is voor de lol. <laughs> het is niet dwangmatig. Doe nou. Ah. Au. <laughs> <laughs> nou ja, oké. Okay. Ik, ik breng een bal. Eén foutje. Huh. Nou, blijft erom. Ik vind het dat we een beetje leren zetten. Ja, zeker. zit zich dus echt helemaal niks. Oké, okay, oké, okay, ik breng nu een stem uit. Kom op, we gaan stemmen. Iedereen die door wil met mij als nieuwe leider. En wie niet is men hand te zien? Luister even, luister. Iedereen weet dat Ben altijd heeft gewild dat Otus hem opvolgt. Heel goed. Otus is de baas en ik steun die motie. En wat? Hm hm hm. Gaan we weer. Pas me dan aan. Ga. Heel kalm. Jullie we raken je zo nog kwijt hoor. Een goed idee. Odie, Odie. Hé, hey, Odie. Oh, hé, hey, Maddie. Uh, dit is nu niet echt het goeie moment. Hé, hey, wat doe je? Er is geen schommel. Kom op. Hé, hé, hé, jongens. George. Oh, wat is dit? Goeie. Help. Help. Geweldig. Ja, dat ja, is het. Dus. Kijk eens die details daar doorheen. Ik kom die als eerste te feliciteren ouders. Jij hebt nu de lei. Ik heb Bah, oh oh oh baas. Oh, ik wil echt niet leiden, oké? Okay? Ik ik ik doe geen leiding geven. Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Weet ik toch. Maar jij bent gekozen democratisch. Gefeliciteerd baas. Hey! Nou! Zijn jullie dan gek geworden? Het is ochtend. Straks komt de boer weer terug. Dit is zo verboden! Ja, kom op, otis. Ik ken jou zwakken plek. Wild Mike. Wat? Wild Mike. Wild Mike. Wild Mike. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Niet waarin ik bij ben, oké? Okay? Hier komt helemaal niets Wild van in. Iedereen ge gewoon Wild tot een keer terug naar jullie aangewezen Wild posities. Wild Mike. Wild Mike. Wild Mike Wild Mike Wat lachlijk Ik maakt gaat er niet dan zo iemand jullie Mike hebben hè? Wild Mike Dat hashbeef. He? Dat heeft helemaal geen syndotis. Je blijft is een geboren feestbeest. Wild Mike Wild Mike dan geef het grootste stuk hout maar eens aan dat ik anders kunnen doen. Hij zag je. Hij gaat dood zijn. Ja. Dat is beter geweest. Ik voel een puls. Oei! Oh, dit is erg. Dit is erg. Zo erg. Rustig jongens, geen paniek, geen paniek. Oké. Okay? Wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen? Pas. Toen dan. Jij bent de leider. Leid ons. Nee, dat heeft niks te doen met dit. Ja. Dit is een volkomen ander gesitueerde uh, verdachte. Nee, hé. Hey. Oh, nee. Oh, we moeten het lichaam dumpen. Huh? Ophouden. Hij weet te veel. We moeten hem tegenhouden. We moeten hem mollen. Wij gaan niemand mollen. De boer is een goede vent, ja? Hij is goed voor ons. Hij is veganist. Halleluja. En, eh, uh, wat is een veganist ook alweer? Oh, die weet ik, ja. Nee, dat weet ik, uh, dat je niks mag eten wat een gezicht heeft. Nee, nee, nee, dat is een vegetariër. Vegetariërs moet in het donker eten, dat toch? Dat is een vampier. Tjonge. Mag je geen kaas? Het is niet alleen kaas. Veganisten eten helemaal geen zuivelproducten. Oh. En cake? Cake bevat eiproducten. En je mag helemaal geen zuivel. Wat? Geen zuivel? Oh. Maar ik hou van zuivel. Mag ik dan geen veganist zijn? Ik hou van uitgemakken spek. Zo, het is eruit. Ja. Oh dit doen. Ja, iemand moet de keuze oh, maken hè. Ja. Wat een joekel. Dat ding is groter dan ik. Duw terug. Als hij wakker wordt dan help je me hè? Tuurlijk. Oh. Nou. Oh. Hm? Oké, okay, goed kijken. Vier ze neuzen, vier ze buik op de grond. Let op. hè? Ja, daad. Oké, okay, nou, de boer zat dus hier aan het lezen, er viel iets op zijn hoofd en... Oh, ik weet wat. Uh-uh, te licht. Daar krijg je niet zo'n bult van. Nou, ik denk van wel. Uh, we gaan er toch mee op. We, we zoeken iets groters. Uh, mag ik dan die appel? Ja, maar kijk jullie nou. Hey. <tie> hij trapt erin. Oh, hij trapt er niet in. Oh, oh hij trapt erin. Oh, hij trapt er niet in. Hij traatrein. Hm. Hm. Hm. Wil je dat niet meer doen? Nou, tot het moment dat jij in blind doopt, blijf ik om schoppen. Oké, okay, kom op. Klaar. Gezien? Weer als nieuw. Ik geef toe dat leidinggever gedoe valt best wel mee, hè? Jullie snappen wel wat ik bedoel, toch? Ja, ah, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. <laughs> huh. Uh, hoi. Hallo. Alles na wens. Ja. Dus eh uh, dit was oudest idee. Oh ja. Wij zijn de tweede verdedigingslinie. Als wij iets zien of horen dat verdacht is, geef ik ouders een teken met gekraai. Oh oh. En ik heb er heel hard op gestudeerd hoor. Luister. Hè? Nou ja, straks klinkt het natuurlijk ontzettend hard, maar nu Wachten en kijken. Ja, he, he, he. Kijken. Eten is klaar! Freddy, gaat het wel goed? Gevilleerd wit vlees! Wat? Ik heb geen honger. Ik bedoel, ik zal niemand opeten. Niets. Ja, eh, uh, laat me het gebeuren. Uh, wat, wat, wat, wat? Ah... Uh. Nou oké, okay. heen, vlug hondje over het terrein en dan hallo feestje. Hey, wie hebben we daar? Onze integne contactpersoon ja. van harte oud te zien. Oh, moet je nou toch eens kijken. Kijk uit, dat is niet wakkervol. Ja ja ja. <zijgt> <moderniek> dit heet kuintje keeper. Hallo haha. <laughs> oh, dit dit. Je ontpak met Pisner. Man, ik voel dat ik het te pakken krijg die kleine. Hey. Ik heb de leiding, toch? Oh oh oh. Nou gaan we praten. We gaan wel toch praten. Nee, gaan praten en vullen de gaten. Gaat te praten hè? Dan gaan we. Zeg, dat heet kuintje keeper. Te geloof. Ik hoor alweer muziek. Hoor je ook muziek? Die boer is niet goed bij zijn hoofd. We gaan iemand bellen. We gaan iemand bellen. Oh. Ik ga karre de melk. Kom op, verlucht, joh man. Stop. Oké. Okay. Oké. Okay. Volgende. Randall, er is een koe daar buiten. Er is een boerderij. Te hurlik zijn er koeien buiten. Nee, ik bedoel hier vlakbij, hier vlakbij dit huis. Loren, het als een spook als als mag erin. Nee, koeien houden niet van huizen en mens. Ze zijn veel liever in het weiland waar ze lekker kunnen graasen. Nathan Randall the de dared. Ik ben niet gek hoor. Ik heb medicijnen tegen klinische depressie. En jij zit daar en denkt dat ik gek ben. Oh, jouw geest dwaalt, vrouwke. In welk gebied? Ik weet het niet. Hij dwaalt. Oh, is dat oh, oh dit is zo mooi. Dit is zo heerlijk mooi. Dan ben je echt beheld, Otis. Oké, okay, ik. Weet je nog hoe dat ding werkt? Oh, dat weet hij nog. Ja, weet ik nog. Ja, dat weet hij nog. Hij weet het alweer, ja. Tuurlijk. Got it back up and you kick it in here. dans we won't be some dancers. net als ik droom. Het is een wonder autist die me doet met joy rijden. Ja, eigenlijk ben jij dat dan goed goed vader. Goed valt als gaan. Heb jij het spul? Het is hier. Uh, Laat zien. Het is hier. Laat zien. Het is hier. Laat zien. Het is daar. Dit is het delen. Delen. Serie. Here you better go. Oh, gag nova mocha in the En halsneuk. Ja, mijn lievert, je weet toch wat ik altijd zeg? We moeten op tijd thuis zijn als we de volgende dag weer naar school moeten. Eh oh, eh oh, eh oh. we moeten op tijd thuis zijn. Bla bla bla bla bla. bla. We bekijk het. Ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik wil wanneer ik dat wil, omdat ik het doen wil. Zo, so, heb je nou je zin? Yeah. Op, nee. zag, zag, zag je oh, ja. Ik wou dat ik zeg, ik zeg iets. Jij bent erg ziek en kapot zeg. Ga ik jou. Oh ja, ik heb lactose intolerant. Ach jee. Ah ja. ja, sorry. Is goed. 1 ja. 2 ja. ja. Oeh! Oeh! Oeh! Oeh! Oeh! Dit heet Yochie Keeper. <laughs> <hier> <hier> ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Dat wijzen! Oh my god! Ha! Ha! Ha! Wij kunnen na naar Thailand. Noi moet naar Thailand. Noi moet naar Thailand. Noi moet naar Thailand. Na oh, is lief voor koe. Noi moet naar Thailand. Oké, okay, even geen Red Bull. Hey, kom maar hier met die kruim wat wij zijn. Goed doen. Ja. You got een gezicht dan. Kansloos. Kom los. Kom los. Oh, scha. Een toast op een heel nieuw tijdperk. Wij bepalen de regels nu. Ja, hoe mooi gezegd uit te zien. Niets kan ons gebeuren. Oh man. O, oh man. O, oh man. O, oh man. O, oh man. Kom op. Laat maar er nou uit. Stop de wagen langs de kant van de weg. Ah, oh nee. En dan praten ze tegen nee, ons. Nu God. stoppen. We moeten nu stoppen. We kunnen niet stoppen. Hou oh. vast. Ken ja, dat toch erg geworden dat? Nou, dit zijn dan waarschijnlijk weer wat tieners in het joyrider zijn in de auto van hun moeder. Dus bang maken. En dan mogen ze naar huis. Ach, kinderen. Een beetje fouilleren wil vaak al helpen, hè? <laughs> Wat staat er binnenkant aan? Is dat de camera? Dat toch? Oh, ze oh. zijn van televisie! Ja, niet! Oh, niet! <tie> <tie> oké, okay, oké, okay, rustig! We, we, we beschullen ze gewoon af jongens, <tie> het is maar een, <tie> een auto toch? <-tort. tie> een helikopter! Een helikopter! We gaan ernaar! We onderbreken op de uitzending voor een extra nieuwsbericht. Eh, moet je nou te gezien zeg, de wereld is gek geworden. De jeugd is onder invloed van een cola light en suiker en kleurstoffen en... Dat is onze auto. Dit de buurt van de auto. Dat was een hoef. En rijdt een koe in onze auto. Dat is een hoef. Wat is het laatste nieuws betreffende deze verhoging? Ja, goed. Ja, u u spreekt met Nora Vidi. En hoezo wat nou weer? Mijn auto is op tv en volgens mij zit hun koe in. En ik zeg een koe in onze voortuin. Ik zie hier een verband. Ik kan hoors nog wel een keer bellen hoor Jerry. Oh, dat is knap. Cool. Zeg zeggen als happy. Dit is een jaar als film. Wij gaan hierheen. Dus ze <tie> laten <tie> <tie> <tie> ja. het af. Kan je zien? We proberen verder door te gaan. Kom op, volgen. Dit is deze muis voor heli 2. We hebben verdacht in het vizier. Matthijs schiet. Oké, okay, mannen, opschieten. We zijn vlakbij. Kom dat boer. Geij opschieten, opschieten. Maar goed, moet je niet als de groot. Ik help. Ja, precies. En naar rechts. Rechts. Nee, lekker. We hebben ze. Ik ben weer gelooos, weet je. Oh, yes. hey, ja, maar ja, waar dan? Nu, dus. Ik ben gewoon gelooflijk aan het voelen. Hij is zwaar. Nou, eten. die zes moet nooit merken dat we hem geleten. Uh. Ja. <laughs> ja. <laughs> okay. ja. Ah, ja! Ja! Haha! Haha! Oké, toeterlouw om te zien. Ja, ja. ja. <laughs> Morgenavond dezelfde tijd, hè? Ja. Hé, hey, jongens. Kan je je voorstellen dat Ben uit zoiets zal doen? <laughs> ja, echt <Nee, laughs> nee, nee, niet. Nee, toch, dan hadden we pas problemen. Echt niet, ja. Probleem. Oh, dat is zo. Ja, chagrijnig. Ja. Oké, okay, leg leg me eens uit. En duidelijk. Waarom doen we dit? Omdat mijn vader dit ook zou doen. En waarom ga je er niet gewoon heen? Ik doe dit wel, oké? Okay? Hey nee, joh, we zijn Fride. Ik blijf hier bij jou. Ga maar, het is wel goed. Oké, okay, ik heb het geprobeerd. Ik breng je wel wat drinken op zo. Oké. Okay? Ah. Hè? Hm, hm, hm. huh? Ja, kom maar terug. Ik wacht hier. Is het goed als ik erbij kom? Hè? Huh? Oh nee, nee, natuurlijk. Ik jij ja, ik ah, ja, ik kan niet eens met je praten. <laughs> wacht een moment. hier eh uh, laat la, mij la, la, een beetje ja nee, zo... ik ik kan het nog wel alleen denk ik Oh nee hè. Oh nee hè, de baby gaat komen. Wat? <laughs> Daar had ik je. Ja, lachen. Dankje. <laughs> slik bij naar mijn tong heen. <laughs> Schitterend, vind je niet? Mijn tong? <laughs> nee, de nacht. Oh ja, dat ook. Ja, dat is mooi. Mijn vader had iets met de sterren. Vertel me eens iets over hem. Mijn pa? Hij was geweldig. Absoluut geweldig. Kijk hè, waar hij eens familie. Hij vond me, adopteerde me. Ik heb er nog best stil gestaan, maar alles wat hij deed was voor mij. Hij is de enige familie die ik ken. Het laatste keer dat ik hem sprak, zei hij dat dat de avond dat hij me vond, dat hij opkeek naar de hemel en, en zei dat de sterren Ah, ik mis hem. En hoe zit het met jou? Ik bedoel, als het niet uh, privé is of zo. Ik wil geen, ik wil geen grens overgaan. Ach ja, maar dan <laughs> vertel maar. Oké. Okay. Nou, waar zal ik beginnen? Ik was getrouwd. En het leven was mooi. Ja, het lijkt eeuwen geleden nu, maar... Op een dag kwam er een zware storm. Bessie en ik waren in het weiland en we vonden een veilige plek gelukkig. Maar toen kwamen we thuis en niemand had het overleefd. Weet je wat ik denk? Ik denk dat er nu wel weer iets leuks gaat komen voor jou en mij. Hij is soms de hel uit hangen. Kom. Oh. Hey, de zoon van Ben. Oudster. En heb jij nu de leiding? Laat <laughs> schater. En jij dacht hem te kunnen opvolgen? O, dus? En waar was jij? Lekker lol maken, zo? Lachen met je veeteeltvriendjes? Ja, je had hem kunnen helpen als ze er voor hem was geweest, maar je was ze niet, hè? Oké, okay, luister goed. De afspraken zijn als volgt. Wij komen langs. Jij draait je even om. En jullie zijn er een paar dieren kwijt. He, he. Maar zo gaat het in de natuur. Dat is dan ons reimpje. Oh, eh uh, zo van ben. Dan mocht je overwegen om toch nog moedig te worden. Slachten we alles af wat we kunnen pakken. Goed, ga naar huis, geef iedereen een veilig gevoel en dan zien we elkaar morgenavond. Afgesproken. <lacht> nou, komt dik <denk> in orde. <lacht> dik daar ben jij Hey pap. Ik eh uh, ik wil je even zien en eh uh, uh, Kijk je uh, jij was een goede vader. Weet je, ik ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar heel even dacht ik dat ik je kon vervangen. Maar Annie, niks autisch. Nou, jij had het tegen ze opgenomen en jij jij had het nooit opgegeven. Jij zou Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik was zo bang. Ik weet dat ik altijd zei dat ik niet zoals jij ben en dat is ook zo. Maar ik wou van wel. Ik, ik kan, kan het niet, pap. Dus ik ga weg. Het spijt me. Het spijt me. Doe ik regelt alles en alles komt voor elkaar. Wat wat wat wat wat wat zeg je allemaal? Wat heb je het over? Zeg het alsjeblieft nog even voor je willen houden. Ik maak er liever nog geen ophef over. Hey, jongens, luister. Oude is wil ons gaan verlaten. Ah, oh. nee, de kleine hand man, die schreeuwt. Vergoed van iets plechten? Nee. Waarom? Echt? Ik Oh, serieus. Ik bedoel jij en ik we We zijn toch bemoezenvrienden. Nee, Pip. Het is over. Ik ga weg, oké? Okay? Het is geen ramp. Leef gewoon door. Doe nou, Otis. We doen alles wat je zegt. Dat is het hem juist. Ik wil niet dat jullie doen wat ik zeg. Ik wil dat niemand naar mij luistert. Niet naar hem luisteren. Stop te doen wat ik zeg. Ja, oké. Okay. Dus wat jij zegt is dat je blijft als we niet doen wat jij zegt. Doe je bij. Oh, <laughs> bedankt. Uh. <lacht> nou, je ook niet dood. Tuuk. Jij hebt de leiding. Hou de honden bij mekaar. Jullie kunnen alles beter dan ik ooit zou kunnen. Tuurlijk, Otis, wat jij wil. Ik ik moet mijn eigen leven leven. Oké, okay? ik hoor ie gewoon niet meer. therotis. En zeg alsjeblieft niet oh niks. Kijk, het het is nogal ingewikkeld. Als je verdriet hebt, laat me helpen. Ik wil graag helpen. Wil je weten wat er gebeurd is? Ik was bang, oké? Okay? Weet je, ik heb die coyotes helemaal niet verjaagd gisteren. Ik, ik ik heb niks gedaan. Ze komen vanavond terug en ik kan niemand beschermen. Iedereen hier, ze ze, ze vertrouwen me. En ik kan helemaal niemand beschermen. Ah. Oh. Otis, oh, de beste leider is niet de grootste of de sterkste. De beste is degene die het meest betrokken is. Ja, dat is een lieve gedachte, Daisy. Dat is een hele lieve gedachte. Ik zeg je één ding. Die ik heel erg ga missen is Bessie. <laughs> Oké, okay, als je dit echt wilt doen, dan begrijp ik het. Maar ik wil dat je één ding niet vergeet. Ook al ga je toch weg... Ik geloof in je. <tries> <O, dus, dus. rijst2> Oké, okay, pak even rustig. Wat is er dan? Ze ze hebben de moedige. Kom mee. Hé? Huh? Dit zijn coyote's. Het is net gebeurd. Ze hebben Etta, huh? Hanna en nog 6, 7 andere. Ik weet het niet. Ze komen anders nooit overdag. Ze wist dat ik ze vanavond pas had verwacht. Het was opzet. Wat? Nee, niks. Oh, dit is Ze hebben Maddie. Hè? Ah. Oh. Die coyote's zijn groot. Hmm. Wat? De coyote's. Ze zijn groot. Ik stond me gewoon af te vragen wat een echt groot man zou doen. Hm. Zou niet kan ik het hmm. niet gaan. Zorg jij dan voor de groep met liefde. Ben zo terug. så kunne willig ons gezelschap willen houden. En dank ook voor jullie geduld. Maar waar dineren liever 's nachts. Ja, oe! Oe! Jullie zijn prachtexemplaren. Ik hou van geen en het meest nog van het vel. Je bent een gemenerie. Maar een gemener. Gemener, het gemener, gemeners moeten oketen. Lat er met rust. Oh. Ik wel deze. Braat daar dan wel het kleintjes voorafje. Neem. Want ja, ik ben er gemeend. Nee nee hmm. nee. Zit hij kip neer flink. hebben we toch maar besloten om moeder te worden. <gacht> Oké, okay, luister. Het eerste wat ik nu ga doen is dat ik die kip ga afpakken van jou. Dan, als jij je ledematen nog bij elkaar aandrapen bent, verzamel ik alle andere kippen en ga weer weg. Oké? Okay? En vertel eens, zo had je dat dan precies gedacht? Ah, don't ten. En, uh, in een little deep Hey schopt je harde kind Hier Hey ik weet wel Je komt er zo niet vanaf ja Oh want ik geef nooit. Oh! Ai! Ah! Zo is het genoeg. Zo is het genoeg. Kijk. Daar lichtte held nu. Jij dacht zomaar binnen te lopen op mijn terrein. Zo als jij nou blijft liggen en kijkt hoe wij je vrienden op eten. <tie> Kijk nou. Een man komt altijd op voor zichzelf. Maar een groot man komt op voor anderen. Oh, dit wordt leuk. Hè? Huh? Ik ruik angst. Sjot, ik zei toch ze kunnen het ruiken. Kunnen ze het ruiken? Oh ja, ik heb het. Ik heb het overal. Blijf maar bij mij jongens en alles komt goed. Ja, ik blijf achter je smakelijke rug. Eh, uh, ik bedoel ja, gewonnerig. Hé! Hey. Sorry hoor, zijn maar keuteltjes. Is de spanning. <laughs> Is dat jouw leger? Iets zegt mij dat jij nu maar beter een paar stapjes achteruit kan gaan doen. Ja! Maar ik ga ik ga ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ja. Jo. Ik ga bij je wonen. heb toch een kamer Oh, bebeleer. Ik Doe ik je best. O, oh, zoi. Goed, zal ik even helpen? Wat moet ik nu toch doen? Oh, niet huilen. Ik heb voor jou iets bijzonders. Ja! Ik ben gek op dat mannetje. Nee! Nee! Hallo! Maar ik vloed! Kip! Ja! Kip! Kip! Kip! Kip! Kip! Kip! Kip! Kip! Kip! Kom hier, vachtige, bierpotige kippen! Ho! Wat is dat, man? Kom op dan! Moet je doen? Ja, ja, ja, Ootus. Ja, ja. Ootus. Hey autis. Hey autis, kijk uit. Nee, uit. Oh. Oké. Oh autis. Gaat erop, autis. Ja. Daar komt hij al. Autis. Geimen nog. De zoon van Ben. GELUID VAN DE SPOEL GELUID VAN DE SPOEL Verdwijn voor goed. PIP! Eh... Uh, ik zou deze doen met een ijzeren. GELUID VAN DE SPOEL Wat? Fuck, blijft hij dat verhaal dan nog van? Wacht, nacht hè. We verschlugen de coyote is pekleerde kraaien en als we straks terug zijn, loopt er een nieuw klein wonder op de boerderij te spelen. Hè? Huh? Huh? Daisy, huh? de wij hebben begonnen vlak nadat je weg was. Yay! Yeah. Wow. Daisy is. Je krijgt nu ja baby man. Wat had je dan gedacht? Dat's alleen maar dikker zou worden? Oh. Is alles goed? Ik ik we, we moeten naar huis. Ja. ja. We lopen. Dus zullen we nooit op tijd zijn. Oh. Ik weet zeker dat alles goed komt, Otis. Miles Ik wil erbij zijn. Hm. We kunnen ze bellen en zeggen waar ze staan. Oh dus weet je kom op ik ik denk ik volgens mij ja het is zo ver oh, Sorry Oh, het is. Ik was zo ongerust. Ongerust? Waarom? Ik had alles onder controle. Het is goed. Ik ben er nu. Hey Mick, ben hier voor jou. Hey! Oké, okay, meis. Het gaat heel goed. Gewoon blijven ademen. is heel diep zinnig bij de hand. Hey, het spijt me dat ik een varken ben. Waarom is er nog niks gebeurd? Het komt allemaal best goed, hoor, hè? Ja, want want dan stel nou dat het vastzit ofzo. Wat? Bedoel je halverwege vast? Dus dus dan is er anderhalf een koe. Ik zeg toch niet anderhalf een koe. O oh, jeehél. Je zegt het net. Hey, doek. Zeg ik net anderhalf een koe. Zeg laat mij er buiten. Stil. Kijk. Wat een mooie, gezonde zoon. Pak hem maar. Hij is prachtig. Uh, heb je al een naam voor hem? Ik dacht eigenlijk... Wat vind je van... Ben. Ben. Dat vind ik geweldig. Hallo, kleine Ben. Hé, hey, hallo, mooie gozer. Kijk nou toch. Vind jij mijn grote vriend? <laughs> Grabbe naar mama. Ja. O, oh, dus we hadden het erover. En misschien heb je zelf andere plannen, dat begrijpen we. Maar echt, echt op waarderen wat je hier gedaan hebt. En nou, we vroegen ons af of, ik weet het niet, of je misschien wil overwegen om wat langer te blijven. Freedom is a song, freedom is a song, freedom is a song, taking a day, oh my god. Ik zeg alleen dit, zolang als ik zal leven, loopt die één dier, enige gevaar, binnen ons eigen hek. GEJUICH ja. Thank okay. you. Ik nodig beedi ben een dierbaar bezit en behandel mezelf met zorg. Aha. Oh. Ho, hoe kan dat nou? Iets te veilig conditioner of oh. yard dance with the arket children's choral